7 uur. Marielle Hageman met het NOS Journaal. Polen die naar Nederland worden gehaald om te werken... kunnen hier lang niet altijd aan de slag. Omdat ze wel moeten betalen voor woonruimte die een uitzendbureau heeft geregeld... zijn ze vaak meer geld kwijt dan ze verdienen. Ze worden stand-by-polen genoemd, omdat ze snel kunnen worden ingeschakeld. Een Poolstel dat hierheen kwam na de belofte van 40 uur werk per week... kon nog geen 10 uur aan de slag. FNV-bondgenoten en het ministerie van Sociale Zaken bevestigen dat ze klachten krijgen van Polen die op stand-by basis in Nederland verblijven. In Sint-Petersburg heeft de Russische politie ingegrepen bij een protest tegen de inperking van homorechten. Enkele tientallen mensen liepen mee in een protestmars tegen een verbod op propaganda voor homobie en transseksualiteit. De betogers droegen borden met teksten als homofobie is onwettig. Twee activisten werden opgepakt omdat ze daarmee het verbod op propaganda overtraden. De president van Turkmenistan, Berdy Muhamedov, heeft een autorace gewonnen waarvoor hij helemaal niet als deelnemer was ingeschreven. Hij ging vanochtend naar de wedstrijd, de eerste officiële autorace in de woestijnstaat, en vroeg of hij mocht meedoen. Toen zijn verzoek werd ingewilligd, trok de president een racepak aan, stapte in een kleine Turkse volkenkar en won de race met een enorme voorsprong. De andere deelnemers reden overigens opvallend rustig. Miniatuurpark Madurodam heeft op de eerste dag na zijn verbouwing... bijna 4000 bezoekers getrokken. Het park dat 60 jaar bestaat was vijf maanden dicht voor een grote verbouwing... die 8 miljoen euro heeft gekost. Het park is veel interactiever geworden. Zo kunnen kinderen zelf de sluizen sluiten bij de Oosterschelde... containers laden in Rotterdam en vliegtuigen laten opstijgen vanaf Schiphol.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 Goedenavond, en welkom bij aflevering 10017. Uh, geen voetbal vanavond, helaas. Morgenavond is de bekerfinale in de Kuip tussen PSV en Heracles. Maar we hebben een heleboel andere leuke dingen. Er wordt getennis bijvoorbeeld om de Davis Cup Nederland-Roemenië. De twee enkels hadden we gisteren gewonnen. En dus vandaag alleen nog even het dubbel winnen, Marcella Menske. Ja, even. Nou, dat is er echt niet bij. Het leek er wel op. 2-0 in sets voor. 6-3, 7-6, Nederland. En ineens gaan die Roemenen tennissen... en zakken de Nederlanders in, heel eerlijk gezegd. 6-7, 3-6. En we zitten nu in de vijfde beslissende set. En het staat vier gelijk. Er is geen tiebreaker in de Davis Cup in de laatste set. Dus wie weet hoe lang we hier nog zitten. Maar Nederland leeft nog, want ze stonden een break achter. 3-1 achter. En zelfs een breakpoint voor een dubbele break achter. Dus ze zijn heel gelukkig dat ze nog... Vier vier staan en dat ze nog in de race zitten. Momentum is dus iets gekeerd ten voordele van de Nederlanders... die nu ook luidruchtig worden aangemoedigd... door de ja, nog wat spaarzame toeschouwers die, ze, die er zijn. Want ja, die dachten zaterdagavond voor Pasen... wij gaan in die derde set naar huis, want dat wordt een drie-setter en dan zijn we klaar. Maar ja, in tegendeel, we zitten nu een paar uur verder. We zijn om uh, drie uur gewonnen, ze staan vier uur op de baan. Het is vier gelijk en 15.30, nu 30 gelijk op de service van Royer. Je hebt je paasboodschappen toch wel binnen, hè, Marcella? Ja, paasboodschappen. Nee, ik moet eigenlijk nog, maar ze zijn toch open tot tien uur? Dat ja, had nou, ik nog dat hoop, Ik hoop dat ze dan nou klaar zijn. Ja. Goed, we gaan korfballen, want uh, ze zijn, de korfballen zijn op weg naar Ahoy. Uh, en dat betekent dat er halve finales zijn vanavond. En uh, die gaan tussen Fortuna en KZ-IJl Twosselboer. Ja, dit is één van de twee halve finales. Deze halve finale gaat dus tussen Fortuna dat thuis speelt tegen KZ. We wachten nog steeds op het startsignaal van de scheidsrechter. Want er is nogal wat confetti en wat slingers op de wedstrijdbaan gegooid. En ze zijn nu al vier minuten lang aan het vegen. En zelfs de bladblazer is uit, uh, de, uit de kast gehaald. Dus uh, ja, iedereen verveelt zich hier een beetje en wacht op de start van de wedstrijd. Staat vel op het spel. De beste over drie wedstrijden mag straks starten in Ahoy. Fortuna heeft niets te verliezen. Dat begon uh, aan deze play-offs als vierde. KV stond eerste na de reguliere competitie. En nu zijn we begonnen aan de wedstrijd. Twee keer dertig minuten korfbal. En dan weten we meer over de start van de play-offs. We gaan even terug naar uh, Marcella Mesker bij nederland roemenië Davis Cup. Ja, want ik heb het nog niet gezegd of we staan 5-4 achter de service van Julien Royer uh, gaat verloren. We gingen weg op 30 gelijk, vervolgens uh, twee uh, ijzersterke returns. Een uh, opstelling van het Nederlands team, Zijsling aan het net op zijn knieën. Ze proberen natuurlijk dan in te grijpen. Nou, dat mislukte uh, twee keer, ze worden gepasseerd en het is 5-4 voor Roemenië. Nou ja, die zondag uh, uh, waarvan we dachten dat we vrij hadden, die uh, hangt nu ook aan een zijdraadje. draadje. Goed, deze avond, ik zei al, heel veel andere sporten. Want morgen de bekerfinale, daar kijken we ook nog op vooruit. En we hebben het komende uur in ieder geval... de een van de schrijvers van het grote wielerklassiekerboek. En mochten we het nog niet weten, langs de lijn op zaterdagavond... tot 11 uur met sport en... eindelijk muziek. We said that we would thank So bizarre Level 42 met Running in the Family maakt plaats voor Marcella Mesker. Ja, want Nederland uh, vecht terug, hoor. 1540 nu op de service van Florian Mergea, de 27-jarige Roemeen. Die, ja, uh, u hoort het goed, 1512 op de wereldranglijst staat. Daar komt hij. De service is goed, het ingrijpen is goed. De backhand. En dan komt... Ja! Royer pakt de bal aan het net. Een geweldige ingrijp van de 30-jarige Nederlander geboren op Curaçao. Hij neemt de leiding in deze game, zoals het hoort als dubbel specialist. Een mooie game. Zeisling begon met het missen van de return. Dan denk je, oh jee, 15-0. Maar toen toch die spanning hoor, bij die Roemeen. Dubbel foutje. Toen een goede ingreep van Royer. Toen een hectische rally met een misser van de Roemeen. En uiteindelijk weer een goede ingreep van Royer. Twee hele belangrijke punten aan het net van Julien Royer. En dus is de break weer terug. Is het 5-5 en gaan we nog steeds even door. Fortuna KZ, Aijl de wedstrijd is vijf minuten onderweg. Stand 2-1. Het voordeel van de bezoekers in het voordeel van KZ de kampioen van twee jaar geleden... dat hier toch eigenlijk ja, aan de stand verplicht is... om uh, met een overwinning thuis te komen. En dan kunnen ze het thuis afmaken in de tweede wedstrijd. De andere wedstrijd is trouwens vanmiddag al gespeeld. Dat was Blauw-Wit uit tegen, uh, PKC, tegen PKC. En PKC won die wedstrijd. En uh, ja, dat, dat was eigenlijk een vrij eenvoudige klus. En zo... Eenvoudig zal KZ het hier toch naar verwachting niet gaan krijgen. Want Fortuna, dat is een ploeg die je, die je dus van het collectief moet hebben. Daar liggen de kansen. Want KZ eh, ja, heeft vooral heel veel individuele klassen. Maar liefst acht internationals spelen bij die ploeg uit eh, Kogaan de Zaan. En die bezoekers gaan nu aan de leiding met eh, een stand van eh, 3-1. KZ was trouwens voor de start van de competitie favoriet voor de titel. Toen was Harold Jellema nog de coach en hij daagde de concurrentie uit. KZ zou even niet gaan verliezen. Deze competitie. Maar die doelstelling kon na de eerste wedstrijd al de prullenbak in. Want hier in Delft verloor KZ toen met 21-17. En dat zette de toon voor een dramatische eerste helft van het seizoen voor KZ. De ploeg speelde onherkenbaar, ongeïnspireerd. Er moest wat gebeuren. En dan lijkt het soms net voetbal. Ook in korfbal werd toen, uh, wordt de, de trainer dan gewisseld. En uh, toen kwam Wim Bakker weer terug en samen met Warink en Kazet ging weer draaien. En zie daar, ze staan gewoon weer bovenaan in de competitie. Spelen nu uit tegen de nummer 4 in de eerste play wedstrijd. Best of three in een volgepakte sporthal hier in Delft. Wij gaan verder met het. Buitenlands voetbal. Bayern München in Duitsland versloeg Augsburg met 2-1. Wolfsburg, Borussia Dortmund 1-3. Freiburg, Nuremberg 2-2. Kaiserslauteren, Hoffenheim 1-2. Stuttgart, Mainz 4-1 en Köln, Werder, Bremen 1-1. Het is bijna rust bij Borussia Mönchengladbach tegen Hertha BSC. En er is daar nog niet gescoord. 0-0 dus. Borussia Dortmund gaat dan met 66 uit 29 aan kop. Gevolgd door Bayern München 63 uit 29. En de nummer 3, Schalke, staat op een behoorlijke achterstand heeft 54 uit 28. In de Premier League won Chelsea van Wigan Athletic 2-1. Bolton Wanderers Fulham 0-3. Liverpool, Aston Villa 1-1. Sunderland, Tottenham Hotspur 0-0. Norwich City, Everton 2-2. En West Brom won van Blackburn Rovers 3-0. Het is bij Stoke City tegen Wolverhampton Wonders 1-1. En ook daar is het bijna rust. Manchester United gaat een kop. 76 uit 31. Op vijf punten gevolgd door City uit Manchester. 71 uit 31. En Tottenham is derde Grote achterstand 59 uit 32. Er is in Italië ook al gevoetbald. AC Milan, Fiorentina 1-2. Udinese Parma 3-1. Calderie Inter 2-2. Cesena, Bologna 0-0. Atalanta, Siena 1-2. Kievo, Catania 3-2. 2, Letje AS Roma 4-2 en Novara tegen Genoa 1-1. Het is bijna rust bij Palermo tegen Juventus en daar is nog niet gescoord 0-0 dus. Aan kop gaat AC Milan 64 uit 31, gevolgd door Juventus 62 uit 30. En de nummer 3 Lazio speelt straks tegen Napoli en heeft 51 uit 30. Baanwielerster Willy Canes is bij de wereldkampioenschap in Melbourne roemloos ten onder gegaan op het onderdeel Keirin. De Nederlandse sprinter eindigde in haar heat in de eerste ronde als laatste. En slaagde er ook via de herkansingen niet in om de tweede ronde te bereiken. Verslaggever Hankok en Canes. Ja, Willy, je bent eruit. Wat ging er fout? Uh, ja, wel meerdere dingen. In de eerste ronde kon ik op zich niet veel. Uh, had ik gekozen voor uh, de eerste positie achter Danny. En daarna eentje over laten komen. En ja, proberen mee te rijden. Maar. Anna kwam gelijk mee, waar ik er eigenlijk niet meer uitkwam. Toen ja, kreeg ik nog een klein superje van uh, Lee en kreeg ik de waarschuwing. Dus ja, op dat moment kon ik gewoon helemaal niks meer. Dus gewoon uitrijden en uh, ja, gaan voor de herkansing. Ja, en in de herkansing, dan gaat het ook fout. <laughs> ja. Uh, ja, op zich tref je twee, twee goede rentes. Welke op Skuiten en Welten. En uh, ja, het is toch altijd uh, een beetje ja, kijken wat je moet doen. En ja, uh, ik had de tactiek beda bedacht, maar uh, die die witrust ging natuurlijk vandoor. En ja, uh, ik gokte erop dat uh, Kruppenskijten er dicht ging rijden en uh, met veel energie verspeelde uh, dat ik er nog net overheen zou kunnen komen. Maar uh, voor haar kwam het precies goed uit en uh, ze viel niet stil en ik kwam er niet meer overheen. Je kan zeggen, Kijt, ja, die heeft gewoon heel veel snelheid, dat heeft ze ook in het sprinttenooi laten zien. Ja, zeker. En, en wel het ook. Dus het zijn allemaal hardrijders. En, uh, op het moment voel ik me ook goed en uh, ja, ik, ik, ik moet gewoon mee kunnen doen uh, om, om een ronde verder te komen. Uh, vandaag zat het er niet in en uh, ja, het is meer tactisch op het moment dan dat het uh, echt de echte benen zijn, denk ik. Ja, want je wilt ook op dit onderdeel wil jij uh, in Londen rijden. Ja, als je met dit, met dit, met dit in je achterhoofd, wat, wat kan je daar nou presteren? Want eigenlijk voor het toernooi begint ben je, ben je er nu al uit. Ja, nou ja, uh, keihard weet je het niet en uh, Londen is over vier maanden of zo, dus ja... Uh, het kan, kan goed gaan, het kan slecht gaan. In Londen had ik echt slechte benen en ja, dan rijd ik bijna de halffinale in, uh, in met een val in de halve finale. Dus dat was jammer. Uh, nu heb ik betere benen en dat gaat net niet. Dus ja, uh, misschien komt meteen in Londen alles weer bij elkaar en uh, red ik het wel. Nu kwam je hier naar Australië om je te kwalificeren voor, uh, voor de Spelen. Dat is via de teamsprint. Is dat gelukt? Ja, met wat voor gevoel vertrek je hier straks? Uh, natuurlijk wel een, uh, een goed gevoel. Het uh, was inderdaad het belangrijkste, gewoon kwalificatie voor de Spelen. Maar uh, na een dramatisch seizoen wil je eigenlijk gewoon hier wel weer beter rijden. En Karin ja, kan het ook gewoon. Uh, dus dat is wel een beetje jammer. Maar uh, het gevoel is nog wel gewoon goed. En morgen hebben we nog een kans op de 500 meter. Dus uh, dan gaan we proberen gewoon heel mooi af te sluiten nog. En dat zei Willy Canis. Zij haalde het dus niet. De Australische NMR's uh, prologeerde haar wereldtitel op Keirin. En op de puntenkoers was er ook een Australische titel. Die was voor Cameron Meyer. Peter Schep, nog wereldkampioen in 2006, werd daar 14e. Ja Peter, hoe kijk jij terug op, terug op jouw puntenkoers? Ja, ik ben er duidelijk niet tevreden over. Ik heb wel een paar keer initiatief getoond. Maar uh, ja, als je wil winnen, dan moet je ook uh, op die momenten door kunnen trekken. En uh, Meyer kon het wel. Ja, gewoon een vriendenwinnaar. winnaar. En uh, ja, natuurlijk zijn er een paar favorieten die op elkaar letten, maar dat hou je toch. En daar moet je gewoon uh, bovenuit steken. Ja, dat lukte vandaag niet. Wat mis je dan? Is dat pure power? Ja, ik denk het wel. Kijk, je moet op de, op de moeilijke momenten uh, moet je er staan. Dan uh, moet je in korte tijd herstellen. Ja, dan moet je weer kunnen gaan. En ik denk dat ik op die uh, momenten gewoon net niet scherp genoeg was. Ja, ik heb, uh, ik heb alles gegeven. Maar goed, uh, ja, ik hoop dat het uh, voldoende ritme is om morgen wel uh, in de koppenkoers echt goed te, gaan, goed te zijn. Dat is toch een iets ander ritme. En dat, uh, dat is iets wat ik meer gewend ben vanuit de winter. Dus ik hoop dat, dat, uh, dat het morgen echt goed gaat. En dat zei Peter Schep tegen verslaggever Han Kok. Marcel Mesker bij het Tennis nederland roemenië Hoe ver zijn we nou? Uh, nou, 6-5 staan we voor. Het is 30 gelijk. Oh, slaat uh, Zijsling met zijn backhand tegen de rug van zijn eigen partner aan. Ja, dat kan gebeuren, maar dat is natuurlijk al heel vervelend en knullig. En dat het nu aan het eind van die vijfde set moet gebeuren, jammer. Want het was 30 gelijk. Het was een punt om misschien wel matchpoint te krijgen. Maar in plaats daarvan wordt het 40-30. Uh, de Roemeen Daescu serveert en die kan dus nu 6-6 maken. En ik zei het al eerder, er is geen tiebreak in de vijfde beslissende set. We gaan kijken of het 6-6 wordt. De man, uh, lange man met een hele hoge opgooi. En die opgooi gaat nu verkeerd... Toch een beetje spanning, denk ik, in de arm. En uh, die opgooi uh, ja, die gaat hij nu weer proberen. Kijken of hij de eerste service in kan krijgen. Daar komt hij. Service is goed. De lop van uh, Royer En uh, de Nederlanders vallen aan, maar die bal die raakt net de netband. Jammer. Het wordt uh, zes gelijk. En uh, de Roemenen komen dus langs zij. De Roemenen, ik zeg het nog maar een keer, stonden 3-1 voor. Hadden nog een breakpoint om een dubbele break voor te komen. Maar Nederland zit weer in de race. Hebben zich teruggevochten. En nu dus zes in de vijfde set. Home again, home again One day I strong again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 Smile again, I will hide. Many times I've been told, speaking my just be bold. So I'm I know I feel home again, home again, home again. One day I know I feel strong again. I my life many times. I've been told all this told. So I close my eyes, Don't look behind, I'm moving on, I'm moving on. So I close my eyes, Don't look behind, I'm moving on. Michael Kivanaku, Kivanuka, home again. <laughs> We gaan dan even kijken bij tennis, uh, want ja, het blijft spannend natuurlijk Marcella. Ja, 6-6, Royers 4-30, 40, breakpoint tegen. Maar een ace, zijn tweede deze game. Maar wat een struggle, wat een gevecht is dit, zeg. 0-30 stond het in de game. Nou, hij moest al het uh, onderste uit zijn lijf halen om uh, gelijk te komen. Maar nu dus uh, met dat breakpoint achter op 40 gelijk. Wat een wedstrijd is dit, Nederland die dus tot twee keer toe terugkomt van een break achter... En uh, ja, Igor Seisling, die hier uh, zijn allereerste Davis Cup wedstrijd probeert te winnen. Hij heeft in zijn carrière vijf wedstrijden gespeeld. Drie dubbels, twee enkels. Nooit won hij een wedstrijd. En nu hangt het aan een zijdendraadje. Kijken of Nederland de game kan winnen. Ja, goede service opnieuw. Royer laat zich gelden. Goede, knappe eerste service. Door het midden geserveerd naar de back uh, van Merja. En uh, zo wordt het voordeel voor Nederland. En uh, hopelijk uh, kan Royer nog zo'n service produceren om op 7-6 te komen. Je ziet wel in deze wedstrijd dat het krachtsverschil uh, in een dubbel veel kleiner is. Want ja, die jongens die staan ver en ver en ver en heel laag op de wereldranglijst. Maar dat verschil zie je dus niet in deze dubbel. De eerste service, ace van Royer, Wat serveert die steen goed in deze game? Drie aces, uh, twee servicewinners, komt terug van 0-30 achter... en komt nu op 7-6 in de vijfde set. En dan Ayal Kloosmoer bij het korfbal Fortuna tegen KZ... Fortuna komt langzaam een beetje terug. Net twee doelpunten van Jeroen Preuninger. De stand is 5-6. En we hebben nog zo'n 11 minuten te spelen in de eerste helft. Het is een, uh, ja, een wedstrijd waarin het vooral fysiek aan toe gaat. De score van Marcel Segaard en de ploegen staan weer gelijk voor het eerst sinds de 0-0 op het bord stond. Voor het eerst sinds de start van de wedstrijd. Veel uh, fysiek spel dus. Een beetje vechtkorfbal zien we vooral. En uh, weinig doelpunten in het begin van de wedstrijd. Dat uh, neemt nu een andere wending. Want uh, de, de grote mannen staan op. André Kuipers hebben we zo net gezien. Met een prachtig afstandsschot. Nu KZ in balbezit. Kim Kopu onder de paal. Geeft af naar Roxanne Detering. Die waagt een schot. Maar die stuit het af op de rand van de paal. Nu André Kuipers. De man dus van dat heerlijke afstandsschot. Probeer een doorloopbal. Geeft dan af aan... Ja, aan wie eigenlijk? <laughs> aan Fortuna. Dus uh, je kunt zeggen: de rebound bij Fortuna is goed georganiseerd. Vooral in het vak van Barry Schep draait het goed. En daar is Barry Schep met de 7-6. En die wordt hier ontvangen als een overwinning. Maar ze zijn er natuurlijk nog lang niet. Er is nog tien minuten te spelen in de eerste helft. Maar Barry Step heeft er in elk geval al drie inleggen En vooral zijn vak draait heel erg goed. En dat zal Fortuna goed doen. De thuisploeg dus die absoluut niet als favoriet aan deze wedstrijd begon. Nu weer een uh, goede interceptie. Dus een uh, rebound van Fortuna. En Fortuna in balbezit in het aanvalsvak. Schot van Barry Step. En die gaat er weer in. En dan is het 8-6 van een achterstand van twee doelpunten. Gaat Fortuna nu met twee doelpunten verschil aan de leiding. En dan zou ook doen wat nu Wim Bakker doet, de coach van Kanzet. Namelijk een time-out aannemen. Uh, Want er moet iets gerepareerd worden bij Koog aan de zaan. Die de competitie als eerste eindigde. En uh, nu vier goals op een rij incasseert. Stand met nog 10 minuten in de eerste helft. 8-6 voor Fortuna. We gaan praten over wielrennen. In het wielerseizoen nemen de klassiekers altijd een speciale plek in. Of het nou om de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix... of de Ronde van Lombardije gaat altijd... staan deze eendagswedstrijden gerand voor spektakel. De historie, de helden en de scherprechters van de belangrijkste klassiekers... staan allemaal beschreven in het naslagwerk. Het grote wieler klassiekerboek. Uh, dat is geschreven door drie man. Hans-Jurgen Nicolai en Leon de Kort. En Vincent Luyendijk. En Hij is hier in de studio. Goedenavond, Vincent. Goedenavond. Goedenavond. Um, wat trekt er zo in een klassieker? Wat maakt het zo bijzonder? Nou, het zijn, uh, het zijn vaak hele mooie wedstrijden. Dat komt omdat ze nogal zwaar zijn. Het zijn lange wedstrijden. En eigenlijk wint daar altijd wel een, een hele grote naam in, uh, in de klassiekers. Is dat geen toeval? Nee, dat kan geen toeval zijn. Nee, de, de echte mannen, de echte Helden komen wel, uh, wel bovendrijven in een klassieker. Uh, welke klassiekers staan er in dit boek van jullie? Uh, allemaal zou je kunnen zeggen. Uh, dat is best wel een discussie van wat is nou eigenlijk een, een klassieker. Uh, je hebt sowieso de vijf monumenten. Hè, dat zijn uh, Milaans van Remo, de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, uh, Luik-Bastenaken-Luik en Ronde van Lombardije. Mm -hmm. Die staan er sowieso in. Um, dan hebben we natuurlijk het over uh, de Amstel Gold Race, de enige Nederlandse koers van, uh, van betekenis. En verder uh, ja, eigenlijk alle overige klassiekers noemen we ze maar. Dat zijn uh, de Waalse Pel en uh, Classica San Sebastian, allemaal van dat soort, uh, dat soort wedstrijden. Ze krijgen iets minder aandacht, maar ze krijgen wel uh, aandacht. En verder hebben we één speciaal hoofdstuk, hoofdstukje, uh, gewijd aan Bordeaux-Parijs. Wat een, uh, een wedstrijd is die nu eigenlijk niet meer gereden wordt. Maar eh, we vonden het wel, uh, wel de moeite waard om daar wat over te vertellen. Want dat is een knotsgekke wedstrijd van, uh, van 600 kilometer vaak geweest in het verleden. Dus daar hebben we ook nog een hoofdstuk aan uh, gewijd. En in, in welke periode moet ik dan aan denken? Nou, dat heeft tot eind jaren 90 heeft dat, uh, heeft dat wel gespeeld uh, onder de profs. Uh, op een gegeven moment was dat ook achter de dernies en achter de auto. Maar ja, er zijn eigenlijk geen mensen meer die, er, uh, die gek genoeg zijn om dat op, op één dag hè, want dat is natuurlijk ook nog eens uh, 600 kilometer op één dag uh, dat uh, te gaan rijden, dan. Uh, ja, dan is eigenlijk heel, je seizoen voor de rest is, uh, is een beetje verloren als je dat uh, doet. Dus dat is nu gestopt. Ja, Maar er zijn nog wel mensen die er heel veel van afwisten. Ja, ja zeker. Ja. Ja. Uh, het is min of meer een naslagwerk geworden, hè? Ja, ja, je zou het kunnen zien als een soort, uh, soort grabbelton voor de liefhebber. Uh, je, kunt, uh, je kunt er verhalen in vinden, je kunt er uh, lijstjes in vinden, weetjes. Uh, zelfs quizvragen, als je met, uh, met een kenner op de bank zit, kun je, kun je je goed vermaken. Dus het is eigenlijk een grabbelton aan, uh, uh, aan mooi wielerspul. Dan ja, nou vraag ik me af, hè? Uh, boeken is prachtig, uh, boeken met gegevens is prachtig. Tegenwoordig kan je alles op internet vinden. Dit niet wat er in jullie boek staat? Ja, ja je kunt, uh, ik denk dat je 80% van wat in het boek staat op de een of andere manier ook wel op internet uh, kunt vinden. Uh, dat is maar ook, niet zo compact bij elkaar? Niet zo lekker bij elkaar denk ik, nee. nee. Um, je hebt zelf een top 3 gemaakt van de mooiste kla klassiekers aller tijden. Uh, laten we even beginnen met de nummer 3. Uh, de ronde van Lombardije uh, en dan uit 2006... In zijn wereldkampioenstrui maakt Paolo Bettini het op grootste wijze waar. Hij wint voor de tweede keer op rij. De Giro, di Lombardia, en hij wijst omhoog. En we weten allemaal wat het betekent. Kijk hier toch. Dit zijn tranen. En we voelen allen met hem mee. Paolo Bettini, 2006-ronde van Lombardije. Eh... Uh, hij was speciaal voor hun, begreep ik, voor de verslaggevers. Waarom voor jou? Uh, nou, het is, het is nogal wat. Uh, Bettini werd twee weken voor die wedstrijd uh, werd hij wereldkampioen in Salzburg. Uh, dat was op zich uh, de verwachting. Uh, een week daarna, dus een week voor de Ronde van Lombardije... Uh, overleed zijn broer, zijn broer Sauro. Uh, die was nota bene een feestje aan het organiseren voor Paolo om, uh, om dat WK te vieren. Uh, ja, en ga je dan een week later nog een, uh, een klassieker fietsen? Dat is eigenlijk de, de vraag. En Paolo vond dat dat, uh, dat, dat wel de bedoeling moest zijn. Uh, in de geest van, uh, van zijn broer natuurlijk. En ja, als je dan ook zonder eigenlijk gedraind te hebben die, die hele week... als je dan toch op, uh, op deze manier weet te winnen... dat is natuurlijk een, uh, ja, dat is wel heel uniek, denk ik, in, uh, ja. in de historie. En wat vind ik in het boek daarover? Praten jullie met hem bijvoorbeeld? Nee, we praten niet met hem. We hebben, daar, we hebben het op zo'n mooi mogelijke manier proberen te beschrijven... van waarom dat dan zo'n speciaal verhaal... Uh, zo'n zo speciaal verhaal is. We hebben allerlei koppelingen gemaakt... Uh, met allerlei nieuwe technieken. QR-codes naar, uh, naar YouTube bijvoorbeeld. Dus je kunt dat moment ook nog eens helemaal uh, herbeleven uh, via het boek. Um, jouw tweede fragment is Parijs Roubaix, 1983. Uh, laten we daar ook maar naar gaan luisteren. ...avallende is dat we uh, jarenlang Parijs Roubaix hebben meegemaakt... waar renners al allerlei innovaties aan hun fiets hadden. Waar ze... Ops! o, o! de fiets af, met u! Lekker vooral! Achterwiel, helemaal kapot. Oh, waar is de ploegleider? Die is er niet. Nee, kijk, die wiel, wand eraf. Oh, wat, wat is dit erg? Verschrikkelijk. Ja, ik, ik denk dat een heleboel mensen zich de beelden kunnen herinneren van Henry Kuiper. Want die zie je nog regelmatig dat hij dan langs de weg staat, langs die kasseien. Met, met een wiel omhoog, geloof ik, in zijn handen. En dat hij maar staat te wachten op, op die wagen. Vertel eens wat er allemaal gebeurde. Nou, het is, uh, het is sowieso voor mij een van mijn eerste echte wielerherinneringen. 83, ik was toen acht. Uh, Kuiper rijdt voorop in, uh, uh, in Parijs-Roubaix. Uh, het, het regent dat het, dat het giet. Uh, volgens mij heeft hij iets van een minuut voorsprong op zijn achtervolgers. Hij is er bijna, 6 kilometer, plaats je hem. Uh -huh. uh, en op dat moment uh, stapt er eigenlijk een toeschouwer... stapt iets te veel de weg op. Die wil geloof ik een foto van hem, uh, van hem maken... waardoor hij een van de manoeuvre moet, uh, moet doen. Uh, en tijdens die manoeuvre valt zijn, zijn achterband van zijn, van zijn velg. En uh, ja, hij staat daar eigenlijk in... in Eerst nog even rustig en vervolgens in blinde paniek. En je ziet hem ook in zijn handen klappen. En waar blijft die wagen? Om hem een nieuwe fiets of een nieuwe band te geven. Uh, en denk in de collectieve uh, geheugens van mensen. Het lijkt het een eeuwigheid te duren. En als je het dan op een filmpje bekijkt... dan schijnt dat ook maar 27 seconden geduurd te hebben. Uiteindelijk krijgt die nieuwe fiets, wordt aangeduwd... en wint uiteindelijk met, uh, met best wel veel voorsprong nog in, uh, in Roubaix. Maar dat was wel even, even paniek in de tent. Ja. Dan de mooiste klassieker volgens jou. Uh, Luik Bastanaken-Luik. Uh, 1980 coureurs waren weg toen we 65 kilometer hadden gefietst. Die mannen gingen ten onder aan het weer van vandaag... en slechts de heel sterken bleven over. En dat ging, ik zeg het nog eens een keer, door sneeuw, sneeuw en nog eens sneeuw. Sneeuw? Bij Luik Bastenake Luik? Ja, het komt vaker voor, maar in 1980 is het echt, uh, is het echt gekke werk geweest. Ik wou het zeggen, de sneeuw, sneeuw komt wel vaker voor, een beetje natte sneeuw... en dan wordt het glad en zo, maar dit was echt dit was pak. Dit was echt sneeuw en dat bleef ook liggen. Uh, en het is de, is de, de, de klassieker waarin, uh, waarin Hino eigenlijk zijn duivels ontbindt... en uh, eigenlijk tegen, alle, tegen de rest van het, van het peloton uh, ja, een, een stukje laat zien... hij. Uh, hij spuugt bij wijze van spreken drie keer in zijn handen en ze zien hem nooit meer terug. En ik geloof dat de tweede, uh, Kuiper, die, die komt op uh, bijna tien minuten na Hino over de streep. Het, uh, ja, het is echt bizar wat hij daar uh, gedaan heeft. En ik denk dat dat door velen, door alle kennis wel gezien wordt... als het grootste, uh, grootste stukje op een, op een fiets ooit door een mens... Uh, Gepresteerd. Dus voor steden toch 1963. Ja, daar wordt het heel vaak mee vergeleken, ja. ja. Morgen is er uh, een klassieker waar we het net al even over hadden. Parijs-Roubaix. Waarom is dat een bijzondere klassieker? Nou, het is sowieso natuurlijk uh, een echte klassieker met, uh, met kasseien. Uh, die heb je in de Ronde van Vlaanderen ook wel. Uh, maar niet zo, uh, zo drastisch en zo dramatisch als, uh, als ze in Parijs-Roubaix zijn. Uh, en ja, het, het wordt de hel van het noorden genoemd. En, uh, ja, het, is, het hangt altijd een beetje van veer af of het nou of het echt een hel wordt. En morgen zal het wel iets meevallen, maar het is, het is loeizwaar. Natuurlijk, dat is uh, dat boven alles. En ook daar zullen de echte mannen, de echte helden... zullen daar wel weer boven komen drijven. Ja, er was één grote held vroeger, hè? Oh, we nee. moeten heel even naar Marcella. Marcella. Ja, uh, 8-7 voor Nederland en nu 0-30 op de service van Roemenië. En dan zie je toch dat die Roemeense jongens... want ik heb veel respect voor sorry, jongens die nauwelijks op de wereldranglijst meedoen... in de laagste regionen meetennissen. Maar wat staan ze hier te spelen vanmiddag? Maar je ziet dan toch op dit moment als het erom gaat, 8-7 achter... dat die service wat minder hard doorkomt, dat het een beetje aarzelend wordt. Een missertje aan het net, een tweede service en nu 0-30. Heel belangrijk moment. Nou, die hoge opgooi weer. En die service is goed. Uh, Seisling, goede return. Lopje van Royer. En de Roemenië in de verdediging. Nederlanders in de aanval. Er komt de smash van Royer. Is die goed, dan wordt het matchpoint. Hij is goed. Goed genoeg in ieder geval. Want de bal van Roemenië gaat uit en het wordt 0-40. Drie matchpoints nu voor het Nederlandse team. Oh, oh, oh. Wat een wedstrijd is dit. Wat een mooie wedstrijd is het uiteindelijk geworden. Twee sets tegen 0 voor. En dan ineens alle controle verliezen. Een Roemeens team dat uh, ja, bevindt Vlogen gaat tennissen. Goed gaat tennissen. En ineens krijg je als Nederlander de Bibbers. En dan uh, redden ze het net in die vijfde set. Komen achter van één break. Komen nog een keertje achter van een break uh, op 5-4. Ja, en dan nu 8-7 voor in de vijfde set. En 0-40. Drie matchpoints dus. Daar gaat de Roemeen André Dajescu tegen Julian Royer. De opgooi is niet goed. Spanning weer in de arm. Hij heeft zo'n hoge opgooi. Maar goed dat we binnenspelen, dat er geen wind staat. En die service ziet er niet lekker uit. Nu moet hij een tweede service gaan slaan. Ik ben benieuwd. 040, tweede service. Sijsling beweegt wat, huppelt wat, maakt hem uh, wat nerveus. En daar komt de tweede service. Die is goed. Goede service. Oh, een return die gaat uh, redelijk ver uit. Daar had wel wat uh, meer in gezeten, denk ik. Maar ik denk dat de Hoyer een beetje afgeleid werd uh, door die andere Roemeen aan het net. Die uh, gokte, die ging lopen. Ben je toch net uh, vanuit je ooghoek een beetje afgeleid? Neem je je oog weg van de bal en dan uh, mis je die return. En dus is het 15-40. Heeft Nederland nog twee matchpoints over? Over. De baan is snel hier, dus als je goed serveert... heb je gauw een uh, lekker punt te pakken als serveerder. Nou, hopen dan maar op een tweede service. Nee, het wordt een eerste. Goede return van Sijsling. En daar komt Royer. Hij pakt hem. Game set de match. Nederland. Ho, een uh, geweldige omhelzing uh, tussen Igor Sijsling en Julien Royer. Want uh, wat een wedstrijd is dit geweest, zeg. He. Uh, op het nippertje, hoor. Die uh, vijfde en beslissende set. 9-7 wordt het. Nederland uh, wint... En de jongens worden omhelst door Captain Jan Siemering. Want die zal wel duizend doden zijn gestorven langs de kant. Want uh, het is gebeurd nu ook met deze ontmoeting. Het staat nu definitief 3-0. Dus Nederland wint de ontmoeting uh, met Roemenië en plaatst zich daarvoor. Voor een wedstrijd in september. Later dit jaar. Een promotiewedstrijd naar de wereldgroep. Morgen wordt er natuurlijk nog wel gespeeld, maar dat is voor Spekkende Bonen. En Zeisling uh, en Rooij worden ook omhelst door Schorel en uh, door Hazen. Want ja, die jongens hebben het natuurlijk gisteren heel goed, heel zakelijk gedaan. Geen setje verloren. Het leek erop alsof dat vandaag ook ging gebeuren. Dubbel ging 6-3, 7-6. Oké, okay, het was spannend. De Roemenen speelden niet slecht. Maar die jongens, die groeiden die Roemenen, die debutanten. wilden zich bewijzen als B-garnituur in het Roemeense team. En uh, misschien moeten ze zich wel gaan toeleggen op het dubbel specialisme. Want uh, ze kunnen zeker mee in het internationale circuit. We zijn uh, wat dat betreft het uh, futures uh, niveau ontgroeid. Maar uh, wat hebben ze het uh, onze Nederlandse jongens uh, moeilijk gemaakt? Nederland wint van Roemenië. We staan uh, op een uh, 3-0 voorsprong. En dat betekent de. Een um, vijfde ontmoeting van uh, Nederland tegen Roemenië. 2-2 stond het, dus ook daar nemen we een uh, mooie voorsprong in van 3-2. Nederland wint van Roemenië in Amsterdam. Marcelo Meskes er bijna emotioneel van, leek het wel. <laughs> Goed, we gaan uh, even naar dat andere uh, uh, evenement wat nog bezig is. Fortuna tegen KZ86 was de laatste stand die Ajald Kloosterboer meldde. Ja, ook hier uh, nogal wat emoties op het veld vooral, moet ik zeggen. Uh, na de 8-6 werd het 9-6. Een, een voorsprong dus van uh, drie punten voor Fortuna. Dat nu hier nog 40 seconden heeft. Uh, bij het einde van de eerste helft om een uh, voorsprong uit te bouwen. Het is even 11-11 geweest. En nu is het 12-11 na een doelpunt van Laura de Wit. Nu nog één afstandsschot. Misschien... Nee, die wordt verdedigd. En nog één keer krijgt KZ de kans om... Uh, om gelijk te maken. Het is dus 12 11 in het voordeel van uh, Fortuna, de thuisploeg. Het is een uh, behoorlijk fysieke wedstrijd, ik zei het al eerder. En daar scoort Tim Bakker. Dat bestekent 12-12. Het is hier echt nog lang niet gedaan. Veel emoties dus op het veld. Het is, uh, ja, het is beuken af en toe. Het is uh, soms ook onvriendelijk. Zojuist André Kuipers die... Uh, die, uh, die, die Barry Schep uitdaagde. En Barry Schep ging helemaal over de rooien. Meldde dat bij de scheidsrechter. Hij noemde mij lul. Goed. Barry Schep, dus uh, uh, flink woest en uh, werd uit de tent gelokt. Het, het spelletje lukte, dus wat dat betreft. KZ heeft het spel van Fortuna weer een beetje ontregeld. Stond drie punten achter, maar is dus gelijk gekomen vlak voor rust. Dit is 12 tegen 12. We gaan een kwartiertje rusten. En dan komt zo meteen de tweede helft in deze playoff wedstrijd het carnaval wordt ook een keiharde sport. We praten in de studio verder met Vincent Luyendijk. Hij is een van de schrijvers van het grote wieler klassiekerboek. Um, we hadden het over Parijs-Roubaix. Uh, en ik had net gevraagd, wie is de grote held uit het verleden van Parijs-Roubaix? Dat, uh, dat is de Belg Roger de Vlaming. Uh, die heeft hem vier keer gewonnen. Daarmee is hij de, de enige die dat gepresteerd heeft. Ja, bonen... Kan ook op vier komen, hè? Ja, wonen staat op drie. Dus dat hangt boven de wedstrijd van, uh, van morgen. Ja, dat hij uh, op gelijke hoogte komt met Roger de Vlaming. Dat zou toch wel heel bijzonder zijn. Ja. Uh, geef je hem een kans? Ja, natuurlijk. Hij was, uh, hij was vorige week goed in Vlaanderen. En eigenlijk is hij ook weer voor morgen de topfavoriet. Hoe komt het dat ik bij, bij klassiekers en, en uh, bijna altijd aan Vlaanderen denk? Aan de Ronde van Vlaanderen? Nee, gewoon aan, aan Vlaanderen. Er speelt een heleboel in Vlaanderen. Ja. Of het zijn Vlamingen die, die, die, die winnen, uh, die, die die grote naam maken. Nou, het zijn sowieso de Belgen die wel de boventoon voeren. In, als je in de geschiedenis gewoon terugkijkt. Er zijn bijvoorbeeld drie renners die alle monumenten hebben gewonnen. Nou, dat is natuurlijk Merckx. Die heeft ze allemaal gewonnen. Uh, de Vlaming heeft ze gewonnen en uh, Rick van Looij, ook een Belg. Dus ja, het is heel erg, uh, heel erg Vlaams. Ja. Uh, uh, wat is de betrekking met Nederland? Uh, uh, zijn er Nederlanders die heel veel gepresteerd hebben en wie de klassiekers? is? Ja, ja, we hebben, we hebben Kuiper, hè. die wordt wel eens vergeten. Maar die heeft, uh, die heeft bijvoorbeeld vier van die vijf monumenten gewonnen. Hij heeft Milan san Remo gewonnen, de Vla uh, Van Vlaanderen heeft hij gewonnen... Parijs Roubaix, daar hadden we het net over. Hij heeft Lombardije gewonnen En helaas, hij is één keer dus tweede geworden in luik bastogne luik Anders had hij ook dat setje anders, rondgemaakt. Ja, ja. ja, dat is heel bijzonder. Dat weet bijna niemand. Goed, morgen Parijs Roubaix. Je zei al, trombone is één van de kanshebbers. Noem er nog eens... 1, 2, 3. Nou, sowieso de twee Italianen die vorige week goed waren, Pozzato en Ballon. Zelfs Ballon denk ik vooral erg uh, erg goed. En ik zet toch een klein beetje mijn kaarten op, uh, op Nicky Terpstra. Uh, en die gaat, uh, gaat de kans maken om hem op zijn knavens uh, te winnen. Servijs Knaven 2001. Uh, die was natuurlijk geen favoriet. Maar die maakte heel erg gebruik van het feit dat zijn ploeggenoot uh, op dat moment Musil ook in dezelfde kopgroep zat. En Terpstra de, zit in dezelfde ploeg als uh, Tom Bonen. Dus dat zou best wel zo'nzelfde soort scenario kunnen, uh, kunnen worden. En het is ook een beetje wishful thinking natuurlijk. We willen gewoon een Nederlander weer eens uh, vooruit hebben. En alles wat in dat boek van jullie staat, kan ik aan jou vragen, dan weet je het ook? Uh, nee, niet alles. Nee, maar ik kom wel aan het eind hoor, denk ik. Ja. Ik, kon, ik zal het niet proberen Probeer. hoor. Ik zal het niet proberen. Waarom moet uh, iemand die geen wielerliefhebber is, dit boek ook kopen? Nou, het is een soort van introductie in, in het wielrennen. De, als je er gewoon even lekker voor gaat zitten... Dan, ja, dan, dan krijg je denk ik vanzelf wel de smaak te pakken. Ja. Vincent leuk? bedankt. Graag gedaan. Was it overnight or did it take you long? Was knowing your weakness what made you strong?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 van Niles Barkley. Tom Bonen, Johan Musel, Franco Ballerini, Andrea Taffi en Servaas Knaver... zijn allemaal renners die ooit Parijs-Roubaix hebben gewonnen. En allemaal deden ze dat aan de hand van Patrick Lefebvre, de grote baas bij twee dominante ploegen... in de Noord-Franse kasseienkoers. Maar Mapai en Quickstep. Morgen is Tom Bonen opnieuw de grote favoriet. Hij kan Parijs-Roubaix voor de vierde maal winnen, u hoort het al... en is dan met zijn landgenoot mede-recordhouder. Gio Lippen sprak met Patrick Lefevre... en zette meteen de hel van het noorden in historisch perspectief. Deze concurrent van Tom Bonen zal er in elk geval niet bij zijn. Cancellara, Cancellara op voeten. Op het moment dat Bonen een klein beetje aan het uh, indommelen was achteraan... Mm -hmm. gaat Cancellara daar als een uh, stoomtrein weg... en kijk naar dat omwentelingsritme. Oh, la, la, la, la, la, la, balen, we hebben een probleem. Tom, Tom, Tom, Tom, Tom. Fabian Cancellara. Op papier de sterkste tegenstander van Tom Bonen. Maar gevallen in de Ronde van Vlaanderen. Sleutelbeen gebroken voor seizoen naar de knoppen. In ieder geval... Is dat Cancelara? Dat is Cancelara ja, dat ligt. Cancelara. Cancelara ligt daar in het midden van de weg. En Cancelara is daar blijven liggen. Maar dit ziet er niet goed uit. Nee, nee, dit ziet uh, er niet goed uit. Nee, dit nee, zou wel nee, is... eens kunnen dat een van de absolute favorieten... de topfavoriet uit de wedstrijd moet. Ik denk dat dit over is. Patrick Lefevere, dat is alweer één concurrent minder in parijs Robert. Maar simpele vraag, simpel antwoord. Wie gaat hem winnen dit jaar? Ik hoop iemand van ons. Mij maakt het niet echt uit wie. Als de boeren is, is het formidabel, maar... Uh mij, maar Maar het is niet zo dat jij bij voorbaat al roept: Tombonen, want dat is gewoon de beste man van het voorseizoen. <coughs> Zeker uh, de man van het voorseizoen op het moment, maar uh, zondag is een andere koers, moet teruggereden worden en uh, alles moet een beetje meezetten, maar het kan. Wat is er gebeurd? De hele revival van Tombonen. Vorig jaar een tegenvallend seizoen, wat geklaagd over de, de sfeer in de ploeg, het was allemaal net iets minder scherp, zei hij. En in één keer dit jaar, iedereen staat er. Ja, misschien stond je zelf ook een beetje minder scherp. Hè. Ik bedoel, het zijn dan dezelfde renners die, die al die koersen wonnen op, op Leipheim erna, die in, in Argentinië gewonnen. Maar de rest zijn we allemaal renners die vorig jaar ook bij ons waren. Dus ja, het, een beetje in de sfeer. Uh, je zit een winning mood, je zit in een positieve spiraal en dat straalt natuurlijk af op iedereen. Parijs-Roubaix en Patrick Lefevere, dat het lijkt wel één, want je hebt zo vaak gewonnen met een renner van jou. Dat is waar. Mijn mensen vragen mij altijd wat is het geheim. Ik denk uh, gewoon de juiste renners. maar als je bekijkt stuk voor stuk de mensen die bij ons in de tijd wonen hebben. Taffie, Ballerini, Museu. Het zijn allemaal jongens van 80 kilo en meer. En uh, die kunnen goed over steden rijden. En uh, nu is het bonen of uh, andere jongens die het doen. Heb je daar in de tijd ook altijd op geselecteerd? Op dat soort, dat type renner? Dat type renners zijn ook de type renners van de Ronde van Vlaanderen. Voor die koersen die bij ons uh, belangrijk zijn. Vanaf Mila de Rijm, Owarem, Harelbeek, En daar hebben we altijd onze meeste publiciteit gepakt. En uh, ja, daar is natuurlijk naar gekeken geweest. Als je kijkt naar het verleden, wat was de mooiste? Goh, dat is ook zo'n moeilijke. Uh, natuurlijk voor mij persoonlijk uh, iets unieks was natuurlijk... Uh, ik weet al wat je gaat zeggen. Look a complete by the team. I've never seen anything like this before in this race. 96, met die drie man. Dat was natuurlijk speciaal, maar er zijn ook wel uh, nog een paar andere mooie bij, natuurlijk. Kon dat eigenlijk wel? Was dat eigenlijk wel goed voor het wielrennen? Drie man van dezelfde ploeg voorop en dan uiteindelijk op de wielerbaan een gebaar maken richting Museo. Jij bent de winnaar? Tja, kijk, wel dat andere mensen. Uh, Ervan vinden trok ik mij eigenlijk niks aan. Uh, ik vond het fijn. Hij was de man, hij was uh, de sterkste. Hij was ook de man die, die de ploeg aan elkaar uh, hield, uh, denk ik. Uh, met zijn overwicht. En ik vond het dan ook niet meer dan normaal dat hij won. Wat een gevoel moet hij nu hebben? Nog oh. steeds niemand hier op het cement aanwezig. Helemaal voor hem alleen. Voor de 30-jarige uit Loowit de Serva's knaven. Peter Post, Jan Jansen, Hennie Kuiper, Jan Raas. Dat waren de Nederlanders die hem vorm deden. En dan komt hij. Het is op de kop af. Elf minuten voor zes op deze Paaszondag. Dankjewel, je Servaas. Mooi gedaan. Servas Knaven die wint, ook dankzij de ploeg. Een beetje de situatie zoals we dat dit jaar ook wel hebben gezien. Met Nicky Terpstra. Ja, absoluut. En dat is ook uh, de manier waarop we altijd graag gehad hebben... dat de koers uh, onze ploeg rijdt, probeert te anticiperen... en zien de anderen achter ons moeten koersen en niet vice versa. Kijk, als er toekomstige zondag 15 man zijn en ik Terpstra mee... dan uh, kunnen wij uh, ook de kaart uh, Terpstra spelen. Dat is een luxe, hè? Dat je altijd de keuze hebt. Chavanel, Terpstra, Bonen, zo zijn er nog meer bij jullie in de ploeg. Ja, Strijven van den berg is heel het rijden nog? weinig iedereen... En... Ja, je kunt het geluk hebben als je mee bent in een groep. Uh, hoef je niet de grootste kampioen van het peloton te zijn om parijs roubaix te winnen. En wie is voor jou Mr. parijs roubaix En dan hebben we het niet over Roger de Vlaming, maar een man uit jouw ploeg. Is dat toch museo? Is het Bonen? Ja, ze uh, staan altijd weer bij drie uh, achter hun namen. Uh, de eerste die er vier wendt uh, kan natuurlijk zijn: Ik ben het. Maar ja, de, Johan kan het niet meer, dat is een ik ga het niet geloven, maar heeft deze wedstrijd gemaakt. Heeft alles kapot gereden. Optimaal geprofiteerd. En gaat het hier glansrijk afronden met een laatste sprintje. Daar komt hij. Wil alleen op de foto staan. Wil alleen op de foto staan. Tom Bohnen, kampioen, keizer van de wereld. Derde keer Parijs-Roubaix. Schitterend! Het is een apart slag hè? dat Parijs-Roubaix kan winnen. Ja, ze zijn... Uh... Alleen maar het goede houten sneden die het kunnen winnen. Ik heb nog niet veel uh, minder renders uh, parido bezie winnen. Patrick Cleverver was de laatste spreker in deze bijdrage van Gio Lippens.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 sitting on top of the world. Got my arm around a beautiful girl. Got the feeling that I've been here before. The kind of feeling I don't want anymore. Still flying with the windows rolled. Still listening to the Rolling Stones. I need to turn the music down. Stop your voice come around and round. Love should come with a warning on the side. Well, ...saying goodbye is the soundtrack of my life. Julian Fellert, the soundtrack of my life. Ze zijn weer begonnen bij Fortuna en KZ. 12-12 was ruststand. Ja, als, als het goed is gaan ze nu beginnen. Uh, in deze ja, bomvolle sporthal moet ik zeggen. Ik ben eventjes van mijn plaats gegaan om een flesje water te halen in de rust. Had ik misschien beter niet kunnen doen, want je komt er bijna niet meer doorheen... En uh, ja, ik heb gevraagd hoeveel toeschouwers er binnen zijn. Volgens de zaalbeheerder zijn het 800. Want meer mogen er niet in van de brandweer. Maar ik heb sterk het vermoeden dat het er wel meer zijn. Ze doen toch iets goed bij korfbal. Erg sfeervol, veel toeschouwers. Veel meer dan bijvoorbeeld bij handbal, bij volleybal. En korfbal, dat draait op dit moment heel erg goed. Dat geldt vooral voor de korfbal. De wedstrijd is dus weer begonnen. Stand bij rust, 12-12. Die stand staat nu ook op het scorebord. Fortuna is in de aanval. Barry Schep... Verspeelt de bal dan en dan komt de bal in handen van um, KZ. Dat nu aan de aanval kan bouwen met André Kuipers. een goede doorloopbal van Rozebeek. Maar die bal wordt afgekeurd door de scheidsrechter. De sfeer valt, uh, valt nu een klein beetje in. Iedereen kijkt gespannen naar wat er nu gaat gebeuren. Uh, Fortuna ja, duidelijk begonnen aan als uh, de underdog. KZ is de ploeg met acht internationals toegegeven. kreeg de maar dat zou hier toch moeten gaan winnen. Maar Fortuna is weer aan de goede kant van de score. U hoort het aan het publiek. Doelpunt van Cindy van Eyck. De stand is 13-12. En Fortuna gaat vrolijk door waarmee het in de eerste helft begon. Weer balbezit voor de thuisploeg in het rood-wit. Met goede vrouwen. En met een jonge ploeg ook vooral. En een schot van afstand. Met... Ja. Daar is alweer de 14-12. Het gesprek wat hier gebeurt, maar Sydney Van Eyck neemt weer afstand van Kazet en Fortuna gaat dus opnieuw aan de leiding, net zoals dat in de eerste helft gebeurde, en Kazet is nu aan de beurt. Het einde van dit uur. NOS langs de lijn, maar we zijn er tot 11 uur vanavond. Komende uur praten we over studeren en topsport. Met als gast Jeroen Straatof. hij is voorzitter van de atletencommissie NOC NSF. U kent hem uit een verleden als schaatser, als wielrenner. Uh, en uh, we gaan het uh, dus hebben over studeren en topsport met hem en met een aantal topsporters. Tot zo, na het NOS Journaal van 8 uur. Vanmiddag, kwart over twaalf, Govert van Brakel met een kakelverse tribune. Kijkcijfer-expert René van Dammen over de belangrijkste getalletjes van Hilversum. Dalende kijkcijfers. Hoge kijkcijfers. De kijkcijfers liggen er niet om. Oud-wielrenners Gerben Karstens en Erik Dekker ontrafelen de geheimen van het wielrennen. En dan gaat het er gewoon om dat je als eerste over de finish komt en die trui binnenhaalt. En een trui is een trui. Verder cassie kijken en de sportweek volgens Evert en Eddy. Nou, laten we maar een nieuw weddenschapje opzetten. Ja, dan gaat het erom. Wie gaat er door en wie valt eraf? Morgenmiddag, kwart over twaalf, de paas...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 Hij kijkt terug op zijn rijke carrière. Verder Georgina Verbaan en Peter Heerschop over de culturele actualiteit. Vanavond, Opium, half elf, bij de Avro, Nederland 2. Zorg dat je iedere dag plezier beleeft, Ondanks deze moeilijkheden, want in het leven opgespaarde rijkdom... is voor de doden niets meer waard. Kaneelgezelschap Doodpaard speelt de persen van Arschilos. Tot en met 28 april, doodpaard.nl Eindelijk!